PRUN 3. Openbare orde en veiligheid. Nijmegen is een stad waar mensen het prettig vinden om te wonen. Daar hoort ook een veilige woon- en leefomgeving bij, waarin mensen zich vrij voelen om te gaan en te staan waar ze willen. GroenLinks is voor een effectief optreden tegen overlast en criminaliteit om de veiligheid op straat en de leefbaarheid in de buurt te waarborgen. Niemand mag zich onveilig voelen. De beste oplossing om de openbare orde te handhaven en de stad veilig te houden... ...is evenwicht tussen preventie en stevige aanpakken. Zo wordt in Nijmegen al een aantal jaren gewerkt met het Veiligheidshuis... ...samenwerksverband en veilig wijkteams... ...waarin de gemeente om problemen aan te pakken... ...samenwerkt met politie, justitie en de zorg- en welzijnsinstellingen. Jongeren hebben een actieve rol door inzet van jongerenbuurtbemiddeling. Het is ten alle tijden van belang... ...aandacht te hebben voor privacy. Inwoners van Nijmegen kunnen erop vertrouwen... ...dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden aangetast. Onze actiepunten. 1. Er komt een lokaal experiment met legale teelt en aanvoer van cannabis op kleine schaal. Zo wordt de kwaliteit van softdrugs controleerbaar en verdwijnt drugscriminaliteit. 2. Er komt voor iedere wijk een wijkveiligheidsplan waarin gemeente, politie, toezichthouders en burgers samenwerken. In wijken waar de veiligheidsbeleving laag is, zet de gemeente in samenspraak met de politie en welheidsorganisaties in op verbetering. 3. Cameratoezicht, mosquitos, preventief fouilleren en gebiedsontzeggingen worden alleen ingezet in situaties waar niets anders helpt, voor zo kort mogelijke duur en onder strenge voorwaarden. Iedere inzet wordt geëvalueerd. 4. Er komt een locatie waar sekswerkers zelfstandig en veilig hun beroep kunnen uitoefenen. De gemeente is bereid hiervoor een nieuwe vergunning uit te geven. 5. In samenspraak met betrokken instanties wordt huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is. 6. Nijmegen werkt samen met politie, GGD en de Veiligheidsregio aan de aanschaf van zogenaamde psycholances die bij crisissituaties ingezet kunnen worden. 7. We zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. 8. Het is onaanvaardbaar wanneer personen uit buurten worden weggepest vanwege hun afkomst, godsdienst... Of seksuele gerichtheid of welke reden dan ook. De gemeente maakt afspraken met woningcoöperaties om de veiligheid te vergroten. Het uitgangspunt is dat de dader verhuist en de slachtoffer blijft. 9. Elke nieuwe gemeentelijke veiligheidsmaatregel wordt onderworpen aan een privacy scan om ongewenste gevolgen in kaart te brengen en te voorkomen. 10. Er komt een actieplan tegen fietsdiefstal. Wat hebben we bereikt? Het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor gecontroleerde legale wietteelt is door de Raad ondersteund. Er is aandacht gekomen voor een passende slaapplaats en vaste informatiepunt voor sekswerkers en hun de zorg te blijven bieden die zij nodig hebben. Het Veiligheidshuis van de gemeente Nijmegen functioneert uitstekend.